7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is onverwachts overleden. Keizer leidde de partij van 2014 tot 2017. Hij stapte op nadat hij in opspraak was geraakt... door de aankoop van een crematiebedrijf voor een opmerkelijk laag bedrag. Daarover moest hij nog voor de rechter verschijnen. Keizer was sinds begin jaren 80 actief voor de VVD... en daarnaast ondernemer in onder meer de taxibranche. Premier Rutte zegt dat hij door het overlijden een goede vriend verliest. Volgens huidig partijvoorzitter Van der Wal is de VVD onder Keizer moderner geworden. Henry Keizer was 58 jaar. Speciaal gezant van de Verenigde Naties, Janine Hennis, roept alle partijen in Irak op tot bezinning na het geweld van de afgelopen week. Ze vindt ook dat de verantwoordelijken moeten worden gestraft. Bij protesten in onder meer Bagdad vielen zeker 100 doden en raakten ruim 4000 mensen gewond. Burgemeester de Blasio van New York heeft met verbijstering gereageerd op de dood van vier daklozen in zijn stad. Gisteren sloeg een dakloze man in de wijk Chinatown vier slapende zwervers dood met een metalen buis. Zijn motief is onduidelijk. De Blasio zegt dat hij geschokt is door deze zinloze daad van geweld tegen kwetsbare mensen. In Jordanië is een einde gekomen aan een lange onderwijsstaking. Leraren legden afgelopen maand het werk neer voor meer loon.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 So Van een auto, onze en mijn zonen.